Dat was, hem. dat was hem dus. Helemaal 6, 7 minuten over acht inmiddels al geworden hier bij Alternative FM. Ik vind het toch wel even prettig om dit muziekje even te laten horen. Uiteindelijk is er weer iemand geweest die het weer dit standje op single heeft gezet. Dus dat ik hem gewoon in de herhaling kan zetten en zonder dat hij doorschiet naar de volgende track. Dus de techniek van CFM Zandvoort wordt heel hartelijk Dank uh, verschuldigd daarin, want ja, het was ontwerken verslag af. Uh, dat apparaat uh, waar uh, dit, dit, dit, dit muziekje op uh, te horen is. Goed, uh, we begonnen trouwens met uh, Houses en uh, dat nummer dat heet Suicide. Uh, het verhaal van Houses begon in nou, 2011 zo'n beetje. Misschien nog wel iets eerder, 2010 zelfs. Uh, dat gebeurde in Panama toen ik uh, voor het eerst in aanraking kwam met de muziek van Houses En uh, ja, de rest is geschiedenis. Um, inmiddels heeft uh, Elle van der Wouden zelfs ook nog een optreden gehad bij De Wereld Draait Door. In de DWDD Recordings. Dus dan weet je al hoe het... Uh gegaan is met deze groep. Uh, ze zijn ook uh, in voorprogramma's uh, geweest. En ze hebben een uh, leuk contractje... bij een platenmaatschappij weten te tekenen. Dus in die zin is het uh, met uh, Houses... helemaal niet in de richting van Suicide uh, gegaan. Nee, het is sterker nog... het is uh, de andere kant op gegaan. Succesvol mag je toch wel zeggen... wat dat betreft uh, deze groep. Uit Amsterdam en de regio. Want uh, daar komen ze vandaan. <coughs> Welkom bij deze Alternative FM. Uh, op uh, deze... Donderdag 31 januari. Ik uh, had vorige week aangekondigd dat, dat we iets met Haarlemse helden zouden doen. Nou, dat moet ik je helaas uh, schuldig blijven. Er uh, was de bedoeling dat we gewoon even weer de tweede voorrondes zouden doen van uh, de Rob Akdoorn De derde voorronde moet ik eigenlijk zeggen. Dat we die in de herhaling zouden stoppen. Maar dat is uh, ja, door een uh, kleine omissie meidenzijds. Ik ben namelijk vergeten de juiste USB-stick in mijn broekzak te stoppen. En daar stond het hele programma stond daar op. Ja, en uh, ik redde dat dus niet meer. Vijf minuten vracht kom je erachter. En dan uh, moet je dus iets anders gaan verzinnen. Nou, dan maar gewoon uh, de reguliere muziek die, uh, die we hebben. Uh, ook niet uh, helemaal. Uh, Onbelangrijk eh, wat dat betreft, want er eh, zit wat aan te komen. Wat betreft nieuw materiaal, ik eh, moet even kijken, want anders ben ik even de draad van het verhaal kwijt. Want eh, aanstaande donderdag, nee zondag moet ik zeggen, dan eh, zal niemand minder dan Kashmir Hakim met de opvolger komen van de Hillsinger. Je kan hem eh, dan eh, downloaden van Bandcamp. Daar eh, staat het allemaal op. En ik weet niet in hoeverre. Eh, ik denk dat je er gewoon voor moet betalen. Dat lijkt me wel. Hij heeft één track heeft hij, uh, gewoon vrijgegeven. Dat is Try to Understand. Dat uh, nummer dat gaan we straks ook draaien in uh, Alternative. Hè? En uh, ja, het is de opvolger dus van de Hillsinger. Het heet The Traveling Man. En nou schijnt er... ...op uh, de internetkanalen een, een ja, min of meer een intro uh, filmpje te zien uh, te zijn van deze Kashmir Hakim. Dus je kunt in ieder geval al het een en ander horen hoe het gaat klinken. Try to Understand is dus de vrijgegeven single. Tenminste in ieder geval een vrijgegeven nummer. Ik breek zo wat mijn bek over, over al die woorden die ik uh, in mijn hoofd heb zitten. Maar goed, dat is het uh, verhaal. En ja, we krijgen in deze komende twee uur geen antwoord op de vraag wie in Maarsbergen ooit gewoond heeft als illuster en bekend autocreur. Ja, die vraag die heb ik gisteren gesteld aan twee mensen die ik in mijn auto had zitten. Het was heel simpel om van Amsterdam naar IJmuiden te rijden. Maar dat gebeurde dus niet. Het, uh, het kwam ergens in de buurt van Maarsbergen kwam ik uit. En toen stelde ik die vraag aan mijn twee medepassagiers. Van welke bekende, illustre autocreur kwam uit Maarsbergen? Ja, en uh, daar is het antwoord uh, dus niet uh, op. Ja, Het had dus met een optreden te maken. Want als je denkt van waar heeft hij het over? Nou, het heeft met een optreden te maken gisteravond. In de Sugar Factory ik had twee mensen bij me. Een van is degene die optrad. De ander die uh, heb, uh, heb ik dus uh, gewoon uh, meegenomen als passagier. Omdat hij ja, min of meer uh, als belangstellende kwam kijken. Maar zijn laatste trein naar Utrecht uh, mist. Ik moet wel de intro van het verhaal vertellen. Dus wat gebeurt er? Je denkt heel simpel. Ik ga naar Amsterdam, IJmuiden. Niets daarvan. Want ja, als iemand uh, uit de buurt van Elst aan de Rijn uh, woont. En je, uh, ja, je miste de laatste trein. Dan moet je dus uh, als een gewoon met je auto uh, rijden. Dus we gaan in Maarsbergen uit toestellen. En ik de vraag. Uh, ja, want het ging allemaal veel te snel. Maarsbergen de vraag van welke bekende illustre autocoureur heeft hier ooit gewoond. Waarop de antwoord van de twee luidde. Geen idee. En dat was dan. Het goede antwoord heet. Karel Godin de Beaufort. Dat was uh, de illustre, bekende Nederlandse autocoureur. Want hij werd ook genoemd, en het is ook gewoon zo... Heer van Maarsbergen. En hij is verongelukt in 1964 op de Noemenburgering. Dus dat was de aanleiding. Aanleiding dus duidelijk. Ik ga het nog één keer herhalen. Het was dus een optreden in de Sugar Factory... En daar uh, had ik dus uh, de genoegen mogen smaken om in ieder geval degene die optrad... en degene die uh, ja, zeer belangstellend uh, kwam kijken. En dat bleek dus ook een goede bekende van degene die optrad. Ja, en om een lang verhaal kort te maken, wie was dat dan? Nou, dat antwoord geef ik je gewoon straks uh, in de loop van dit uur. Want het is weer een nachtelijke belevenis uh, geweest. En ik geef één... Kipje van de sluier hoe dat uh, geweest is. Dus dat uh, uh, is in ieder geval even voor uh, de mensen thuis. Dat vind ik altijd wel even leuk. Zo'n uh, zo mysterieuze uh, aankondiging van, uh, van dit uh, programma. Maar we hebben natuurlijk ook muziek. Hier is uh, Frank Govert en Almost Gone. Lady's light is fading and I'm almost at the house. The place where you told me those sweet words yesterday. I'm tired and I'm thirsty, and my legs are feeling numb. I never felt so unfamiliar in this town. I've got to hurry. It's almost sundown. I've got to hurry. It's almost Almost at the house, the place I need to be, that place I know. I keep a steady pace under the, the gray and heavy sky. These streets have never been so still before. For a second, I convinced myself. Now, I've got to hurry, it's almost gone, I've got to hurry. Het was hem dus eh, niemand minder dan onze vriendin Helene May. Ja, ik ben er ook. Ja, ah, hoi. Ik... Maar jij loopt nu spontaan weg. Ja, ah, omdat mijn uh, koptelefoon uh, weer uh, op de helft... Uh, de balansregeling is weer niet goed geregeld. Ik hoor hem uh, op uh, verschillende kanalen. Zo. Er zijn toch mensen die ah, dan nee. lichtelijk een afwijking ja, hebben in de oren, denk nee, ik. Ja, maar dat, dat, dat, die, dan hoor ik ineens alleen alles op rechts en weinig op links. En dan moet ik dus weer teruglopen naar, uh, naar, dat, uh, naar dat apparaat. Ja, en ik denk op. dat ik zie jou alleen maar En Dan hè? zie je mensen dus op de webcam kijken: wat gaat die koper nou allemaal weer doen? Ja, dat heeft daar dus mee te maken. Dan is er weer iemand hier in de vinger, ja, wat ze wel hebben goed gedaan. Uh, het apparaat rechts, waar het uh, bedje dus in zit, het muziekje waar we dus. Uh, dat is weer uh, gewoon weer in orde. Het, het, het, het trekje het wordt weer herhaald. Je hebt wel weer het oude trekje beetje herkenbaarheid, Marcus. Dan weten ook mensen thuis weer van hoe het, hoe het zit, toch? Oké. Okay. Ja, nou ja, als jij je daar uh, bij kan voegen, uh, mee kan van uh, leven. Uh, nou, ik zie je bedenkelijk kijken, ik weet het niet. Ja, bedenkelijk. Uh, ja. Nou ja, nieuwe jaar, ik, nieuwe ik, zei al, ik zei al ook uh, trouwens, uh, het was de bedoeling dat uh, de Haarlemse helden een beetje aan uh, bod zouden komen. Dat ik aan het begin van het programma, helaas. Ik had dat uh, verkeerde USB-stickje in mijn zak zitten, dus... En uh, ik denk dat ik ook één meneer aan de andere kant van de radio toch ernstig een beetje teleur moet stellen. Dat is Isaac Belak. Sorry Isaac. Moet, uh, we gaan even, straks even informeren hoe het zit. Wat betreft uh, de herhalingen van, uh, van het... Rob Akta gebeuren van aflevering 3. Voor, voor onder nummer 3. Moet ik er wel bij zeggen. En dan zullen we dat in ieder geval even doorgeven. Dus dat, dat sowieso. Het dat zijn even wat, wat berichten van de huishoudelijke aard. Die ook nog persoonlijk voor mensen aan de andere kant van de radio zijn bestemd. Het, het lijkt wel duurzameerdelingen. Maar dat, zo werkt het niet. We zijn ook gewoon voor mensen die. Zoals uh, jij... En ik. Maar dan gewoon, uh, als we geen programma doen, naar een radioprogramma zitten te luisteren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Tekent niet. Niet echt. Wat zitten we hier allemaal weer? Vreselijk slachtouder. Maar. Ik ga eerst nog even zeggen wat we gedraaid hebben. Almost Gone van Frank Galvers en Mother Bird van, uh, van Elay de May. Die hebben we gedraaid. Het bracht de tijd alweer op 10 minuten voor half negen. Tenminste vet daarover alweer. En ik denk dat het ook weer tijd is om even wat, uh, wat uh, weer muziek te gaan draaien. Straks komen we nog bij de vierde voorronde van de Rob ackdown Want die wordt morgen gehouden in patronaat. Dus dat, uh, dat zo, zo dadelijk. En natuurlijk de antwoord op de vraag, wie was nou diegene met wie ik uh, ja, na een optreden terugreed uh, Plus een uh, passagier die uh, niet in de buurt van Amsterdam en IJmuiden zat. Dus dat uh, antwoord dat krijg je zo. Maar eerst gaan we naar Hartog. En Hartog heeft een heel mooi uh, album uitgebracht. Is weer een tijdje uit. Happy Days. En daar draaien we gewoon het uh, titelnummer van. small In my dreams Two arms to hold me Simple thoughts Simple longing Trouble is Stuff like this Don't come by every day, every day. I'm stuck with the scars Burn like candles on a birthday cake Here's one for every happy day Sun is gone, rain is pouring. God of thunders trying to make a point. Go find a rock to cry. No one near me Maria was dat uh, met Don't Let Me Down. En daarvoor hoorde je Happy Days van Hartog. Hartog IJsman, zoals die voluit heet. Uh, ja, en dat uh, zijn de twee tracks die we hebben kunnen draaien. Straks uh, gaan we natuurlijk even kijken van uh, wat het gaat worden met de Rob wordt De vierde voorronde, want het is de laatste. En dan zal naast uh, de vier winnaars van de voorrondes duidelijk worden wie er dan uh, als beste uh, publiekslieveling uh, ook de finale mag, uh, mag instappen. Uh, Want Runners Up, dat hebben we niet meer. Het is vervangen in... door een publieksprijs. Ah. En een van de publieksprijzen die werd uh, gewonnen door een uh, stel dames. Uh, hoe heet het ook weer? De Sirens heet het geloof ik, ja. Ja, de Sirens. Hadden die uiteindelijk de publieksprijs? Ja, die hadden in de derde voorronde de publieksprijs. Ja. Dat waren de Sirens, inderdaad. Dat waren de Sirens. En uh, de winnaars van de voorronde zijn de Demieters... In ieder geval, bij de derde voorronde was het de Field of Steel. En bij de tweede voorronde Wat was, de was het... de tweede? Orgaanklap. Ja, correct. Orgaanklap was de tweede... Die de tweede voorronde wist te winnen. En die staan dus, als het goed is... Sowieso in april, in de finale... Bij de... Ja, in de grote zaal van de, van de patronaat bij de Rob Akda Awards. Dus dat uh, is sowieso morgen. Dan zullen we weer uh, het nodige uh, ja, in elkaar gaan steken. Dat zal je niet meteen op 7 februari gaan horen. Want je denkt, hé, hey, dat is dan meteen de donderdag erop. Nee. Want donderdag de 7e. Dan hebben wij een afspraak uh, staan met Nancy Brick. En dat is uh, Rineke Batelaan en Ron Valeri. Die uh, dan uh, bij ons in de studio langskomen. Om sowieso over het album uh, te gaan praten. En ik heb gehoord dat ze de, per, de, de proef drukken binnen hebben van de LP's. Kijk, uh, dan uh, zou het wel leuk zijn als uh, zij de, de proefdruk in ieder geval mee kunnen nemen. En dan uh, eens kijken wat, uh, wat we daarmee kunnen doen. Of die draaibaar is, dat is vers 2. Maar het zou wel heel erg mooi Zover zijn. Zover ik weet is die draaibaar, want ze hebben nog geaccordeerd. En de, de de pers is nu gestart. Wauw, dus dan zou je als het goed is, dan zullen we als het goed is zelfs de primeur kunnen krijgen volgende week. Wat ook een primeur is geweest, was gisteravond in de Sugar Factory vier nieuwe liedjes van Fabiane Dammers was erbij bijgeweest. geweest. Nu krijgen de mensen meteen de, de, de antwoord op de vraag van... wat is er dan uh, als bezoeker naar binnen en als Ronnie naar buiten? Nou, dat, is, dat heeft dus daarmee te maken. Uh, dan weet je ook uh, dat, uh, dat ik af en toe nog wel eens bijbeun als uh, Ronnie van, uh, van Fabian de Dammers. Maar dat heeft uh, ook een, een reden. Want uh, natuurlijk ook het nieuwe werk uh, horen. Kan je zeggen, Marcus... Briljant. Dit is uh, gewoon uh, prima, uh, prima spul. Prima werk. Zij heeft uh, echt uh, met heel veel aandacht uh, de nieuwe liedjes in, uh, uh, ja, in elkaar gezet. Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat het uh, allemaal een beetje eigen moet worden. Het, het is zoiets als het verhaal van wat je, wat je hebt in de Engelenbak, dat daar een cabaretier iets opnieuw uit te proberen met het publiek erbij en dat het publiek dan misschien ook meteen kan reageren hey, dat is bagger, weet je, of, of nou, dat gebeurde dus gisteravond totaal niet uh, sterker nog, uh, ze kregen ook de handen op elkaar en het had ook iets intiems, want ja, de meesten uh, die er zaten dat waren toch allemaal bekenden en dan is het toch wel best wel prettig als je dus als ja als artiest even datgene uh, kan doen wat je uh, normaal gesproken uh, ja uh, anders bij een uh, ja bij een optreden met een zaal vol mensen moet gaan doen dat je dan ineens nieuwe nummers moet gaan spelen dat kan je het beste doen uh, in klein uh, comité en dat was dus gisteravond het geval in de Sugar Factory. Uh, dat verhaal. Wat ik helemaal aan het begin dus, uh, van dit uur afstak. Dat ga ik straks nog een keer doen. Maar dan nu met uh, het antwoord van. Dat was dus de dame die in de auto zat. Uh, het gebeurt wel eens vaker dat ik uh, dat, ik dat uh, wel eens doe. En dan kan je dus een belevenis vertellen. Dat ga ik zo dadelijk doen. Maar eerst gaan we naar Mark Lotterman. Want die heeft uh, inmiddels uh, ook het uh, nodige gedaan. De, het album Funny is uh, uit. En een van de. de nummers die circuleert op YouTube is Glad to Say I Love You het leuke is dat ik gisteravond ook gehoord heb dat YouTube steeds meer een belangrijke rol speelt als het gaat om het muziek uh, verspreiden en de meeste mensen willen het ook eigenlijk zien. En YouTube is daarvoor het middel. En ik kreeg daar toch duidelijk bijval uh, in, in, uh, in die stelling. En ook niet uh, van zomaar de eerste de beste. En dat antwoord ga ik je niet geven. Want dan uh, zou ik uh, te veel uh, prijs uh, geven. Uh, dit is dus Mark Lotteman. En glad to say I love you. I'll tell you. About life, life just hangs around It follows you to the grocery store Even if you don't want it to follow you no more Life just hangs around Sometimes I just hate it And at times I gotta embrace it But for now I'm glad I can see That I love you I'll tell you about love It's a thing you just gotta do Like fixing your car Or playing a guitar It's a thing you do There's really nothing more to it But at times It's hard to do it But for now, I'm glad I can say uh, That I love you I'll tell you about death It's something that you avoid When it gets close, you run away Close your eyes and think And even you gotta go Too damn quick when I'm with you, I'm scared to see you pass. The time can go...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 While I'm watching you go, so many things. Say goodbye again. Overigens uh, doe ik uh, mijn uh, vrolijke vriend aan de andere kant van, uh, van, uh, de, uh, van, de, van het mengpaneel niet weg, Marcus van Dam. Uh, en ik zal ook zeggen, waarom niet? Uh, dat heeft alles te maken met, uh, met een kle klein beetje... Voor eigen parochie. Hoewel, daar hebben we ook nog een klein beetje als alternatief VVM ook wat aan. Omdat er uh, op mijn eigen website uh, ook uh, muzieknieuwtjes uh, staan. En sinds ik uh, vorige week uh, zaterdag een uh, lesje bij uh, de LOE heb uh, ge gezien hoe dat werkt. Uh, is er een compleet nieuwe wereld over gegaan. En, ik moet ik je zeggen... Uh, ik sla de eerste zwart maar halve website... maar dan is er... ja, mijn vriendelijke vriend Marcus van Dam... steun en toevlaat ook in dit uh, programma... Uh, toch nog zo breidwillig geweest... om uh, het helemaal weer netjes... Uh, weer te repareren. Dus... Uh, dus dank even weer, uh, wat zeg je? Weer alles te herstellen. Ja. Ja. Het ging even te enthousiast. Uh, er, staat, uh, er staat wel wat uh, leuke dingen op. Uh, zo ook uh, bijvoorbeeld het uh, verhaal van uh, Fabiana Dammers en Laurie Lieberman. Ja, uh, daar komt nog meer over. Maar dat, uh, daar, daar ben ik weer afhankelijk van. Miek Boskamp. Ook niet geheel al bekend. Uh, want ja, ik, ik heb daar uh, ik heb een verhaal uh, voor, uh, voor, voor geschreven. Voor de Welcome Live. En ja, uh, Mick is uh, daar de, de eindredacteur, de hoofdredacteur van. En die heeft dat stuk nog bij zich. Maar ik kan je verzekeren: het is best een heel leuk stuk en een aangenaam artikel om hem te lezen. Ik heb een klein uh, uh, ja, tipje van de sluier opgelicht op mijn eigen website. Uh, daar heb ik uh, ja, min of meer iets uh, gezien. Een prikbordmededeling van Lori Lieberman aan het adres van Fabiana Dammers. Uh, dat er uh, tijdens de tournee van Lori Lieberman in Nederland, dat zal in maart gaan plaatsvinden. 6 maart in de Waag in, uh, in Haarlem en Nederland. 9 maart bij People's Choice, heet het geloof ik uit mijn hoofd, in Amsterdam. Uh, daar zal uh, Fabiana uh, het nummer Blind It, wat je net uh, gehoord hebt, ook ten gehore gaan brengen. Dus, en dat uh, op het moment dat Laurie Liemerman, de uh, singer-songwriter van het uh, bekende nummer Killing Me Softly Wereldhit geweest uh, met Roberta Flack en de Fugees. Dat die uh, daar dus uh, ook uh, ja, min of meer... Uh, totale programma, want dat draait natuurlijk om Lori Lieberman. Maar het is, uh, ja, het is een leuk verhaal dat daar Fabiana Dammers te zien zal zijn. Dus uh, voor die mensen die dat uh, willen zien, 6 uh, maart in Haarlem en 9 maart in Amsterdam uh, Lori Lieberman en waarschijnlijk dus ook Fabiana Dammers. Nou, zo goed als zeker. Dan het uh, verhaal wat, uh, wat ik uh, eigenlijk net aan het begin van het uur had uh, verteld. Ik uh, kom daar dus uh, bij de Sugar Factory binnen. En eh, dan ben je dus bezoeker. Maar goed, eh, dan moet natuurlijk ook toch de apparatuur weer terug. Ja, eh, Aermuiden en Zandvoort ligt eh, redelijk dicht bij elkaar. Dus eh, wat dat er gaat, is het, niet zo, eh, is het niet zo verkeerd. Alleen, ja, je denkt amsterdam Amuiden. het is eh, een afstandje voor niks. Een eh, half uurtje rijden en je bent er. Nou, dat gebeurde dus niet. En eh, het werd dus eh, via een omweg van Elst bijna Arnhem. En dan vervolgens eh, kom je dan nog. Eh, ja, over de a 1 kom je terug. En dan is het vier uur in de nacht. En als ik, als ik eerst in Amuiden zit. Nou de, daar is al geen hond om drie uur s'nachts op, op straat. Laat staan in Zandvoort om vier uur s'nachts in de Haldenstraat. Met uh, twee uh, fout geparkeerde auto's. Hoewel handhaving op dit moment een erg gevoelig thema ligt in Zandvoort. Maar uh, goed, uh, wat, wat gebeurt er dan? Je gaat door het halve land heen. Je gaat zowat door de, de halve provincie Utrecht. Uh, wijk bij duursteden bijna aangetikt. Uh, zowat... Uh, Woudenberg aangetikt ja en dan kom je in Maarsberg uit en daar stelde ik de vraag van, uh, aan uh, Fabiana en haar medepassagier van welke bekende illustre autocarueur kwam uit deze plaats Maarsbergen en dat bleek dus de naam van Karel Goetheende voor, te zijn Tik het maar na. Heel van Maarsbergen. Het is zelfs nog een jong keer. Eh, 1964 verongelukte op de Noorburgering. Ja, dan krijg je dat soort... Uh, ja, je, je moet wat hein, als je onderweg bent. En uh, ik geef het niet toe. Je bent uh, zeker wel 2,5 2,5 tot 3 uur uh, onderweg uh, geweest. Uh, Omdat maar wel wat uh, van het land gezien. Ik ken Bijna de route. Achter, hoor. Wat zeg je? Ik ken de route. Ja, ja, en ik sinds uh, vanaf dus ook. Maar goed, uh, het, is, uh, het is leuk uh, om even dat uh, even aan te halen. Zoiets uh, maak je dan ook maar uh, een paar keer mee. En uh, dingen die niet standaard zijn, zijn juist het leukste om te doen. Dus dat moest ik dan toch even, uh, even kwijt. Uh, verhaal overigens, een heel mooi verhaal. Dat uh, komt uh, binnenkort. Zeg het er ook nog bij. Ook op de website te staan. kan je het allemaal nog eens uh, fijn nalezen. En misschien is dat ook nog wel eens leuk. Om dat eens dus bij Alternative FM uh, erop te zetten. Want dat zijn gewoon leuke verhalen. Die uh, er die ertoe doen. Um, dan bleef je wat. Uh, Nederlandstalige... Werk. Straks in de tweede uur gaan we eens even weer kijken hoe het met Mirko Haarmans en zijn wijze mannen staat. Want volgende week, zaterdag, dan uh, gaat het uh, gebeuren in Paradiso. Dan uh, zal hij daar ook weer een optreden gegeven. En hij heeft mij van de week keurig netjes het nieuwe materiaal toegestuurd. Dus uh, en die gaan we dus ook zo dadelijk uh, draaien. Een andere uh, Nederlandstalig muzikant die ooit in de finale van de grote prijs heeft gestaan uit 2009... En dat was het jaar dat uh, Eefje de Visser won. Ook Nederlandstalig werk trouwens. Uh, deze man komt uit Brabant. Heeft een link, Want hij is namelijk ooit bij Café Laurel en Hardy geweest. Daar heeft hij een avond opgetreden. Door de ja, min of meer gedreven uh, man achter... Uh, de, de jeeps uit de, de Tweede Wereldoorlog. Leo Determan. Dat was degene die uh, er de verantwoordelijk voor was uh, geweest. Dat Matthijs Levers hier in Standvoort is uh, geweest. En het nummer wat wij hier hebben is... Zijn vlees is zwak.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 Was een zin die niet loopt, of was een hoer die niet vrijt, of gewoon was een man die niet zegt Wat zijn hart nu al jaren begeert. En het drinken doet al zin, maar dit rondje dat is nog voor hem. Dus naar de plek nog een keer en dan gaan we maar weer. Hij blijft hopen op ook van hem. En hé, hey, daar is Dre, Dre die is al oud. Zo geeft hij hem het gevoel dat hij dit mag. Ik heb de tijd nog altijd mee, schreeuwt hij naar de nacht, maar zijn paard is al jaren niet meer zacht. En Bij de bar aangekomen, lacht het meisje wat langer, dan ze ooit had gedaan, weder andere man die ze zag. Maar hij pakt vast z'n En daarna was zijn pilsjes, hij heeft nooit iets gezien wat maar leed. Lach op iets liefs. en het drinken doet al zeer, maar dit rondje dat is nog voor hem. Dus naar de play nog een keer en dan gaan we maar weer. Hij blijft hopen op zij ook van hem. Hij blijft hopen op zij ook van hem. Hij ziet niets, niets, niets Hij ziet nooit eens iets Hij ziet niets, niets, niets Wat me lijkt een lach of iets lief. En het drinken doet nu echt pijn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 Nancy Brick uh, met uh, Violin. Volgende week uh, zijn ze hier uh, te gast. Uh, Ron en Rineke. Daarvoor Matthijs Lewis met Zijn Vlees is zwak. Uh, over Nancy Brick uh, gesproken. Ja, jij uh, gaf het laatste, laatste nieuws uh, daarover. He, proefdruk. En uh, ja. dat, uh, dat dat in orde is. En nou, we zullen het uh, gaan uh, beleven hoe dat uh, gaat klinken. En in maart dan wordt hij officieel uh, ten doop gehouden. Ik, uh, ik had me laten vertellen, er komt een uh, ook een de release party. Ja, een andere. release feest bij ja. Meet in Griet in, uh, in Leiden. Ja. Meet en Greet, zeg ik dan altijd maar. <laughs> Exacte datum ben ik nog even, even kwijt. Maar nou ja, dat is allemaal na te gaan. Dan moet je even kijken op de website van Nancy Brick. En dan kun je het, kun je het allemaal zeker nog even nalezen. Nou, nog eentje dan. Tot aan het nieuws. Van, van 9 uur hebben we deze nog voor je klaarstaan. En dat is Close Up. En dat nummer dat heet Summer Day.